10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. We zijn weer vertegenwoordigd in Suriname met een hoge diplomaat. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws, het NOS Journaal dus. Hier is Dorot Megens. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, wil een systeem van tuchtrecht invoeren voor bankiers. Daarnaast moeten alle bankmedewerkers voortaan een eet of belofte afleggen waarbij ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klanten zullen handelen. Nu hoeven alleen bestuurders dit te doen. NVB-voorzitter Chris Buijink zegt dat er in de hele sector gewerkt wordt aan gedrag. En dit is eigenlijk wat je daarmee laat zien... jongens, dit menen we echt en dat willen we niet alleen aan onszelf laten zien... maar we willen dat ook aan onze klanten, aan de samenleving laten zien...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 Het weer buien, maar soms ook even zon. Het wordt hooguit 16, 17 graden. Wind komt uit west tot noordwest en waait matig aan zee, soms vrij krachtig. Vanavond en komende nacht meer opklaringen. Morgen en woensdag zonnige periode en enkele buien. In het westen en zuidwesten blijft het overwegend droog. Het wordt ongeveer 17 graden. Staat het nou nog steeds vast, Wijnand Zwaan? Ja, in het noorden van het land, op de A7 van Groningen naar de afsluitwijk. Voorknopend Hereveen, 5 kilometer. Maar wel goed nieuws, want de rijstroken zijn weer vrij na een ongeluk. Op de A10 West richting Den Haag voor de Koemtunnel nog even stilstaan. 2 kilometer. En de A12 richting Den Haag bij Gouda 2. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Zometeen, onze sporttalenten worden steeds jonger. Krijgen we hier Chinese toestanden. Blijf bij ons.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 is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Vanaf vandaag heeft Nederland weer een hoge diplomatieke vertegenwoordiging in Suriname. Als je kind wordt gescout door Ajax, dan moet je als ouder een stapje terug doen. Volgens mij zeiden ze, van op het moment dat uh, jullie kind uh, op de toekomst is... in dit geval bij Ajax, dan is hij van ons... Dan willen we liever niet dat jullie je als ouders ermee bemoeien. Uh, Ga niet langs de kans gaan roepen, et cetera. En de ochtendumeur van Hans Beum. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Karo. Goedemorgen, Nederland. Nederland, dames en heren, is vanaf vandaag weer op het hoogste niveau vertegenwoordigd in Suriname. Ruim een jaar geleden riep Uri Rosentaal, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassadeur terug. Weet u nog vanwege die omstreden amnestiewet van Desi Boutersen. Maar kennelijk is het tij gekeerd, want vanaf vandaag hebben we een tijdelijk zaakgelastigde ad interim. Reden om die eens uit zijn bed te bellen. En Normaal, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kopmans. Uh, u bent tijdelijk zaakgelastigde ad interim. Hoe tijdelijk kun je zijn? Nou, minister Timmermans heeft uh, aangegeven uh, bij zijn aantreden dat hij uh, zo snel mogelijk weer een uh, hoogste vertegenwoordiging wilde hebben op definitief niveau. Bij voorkeur op het niveau van ambassadeur. Uh, de, de relaties tussen beide landen zijn zo intens. We delen een geschiedenis, we hebben een taal, we hebben een sterke maatschappelijke banden. Dat dat rechtvaardig komt om op het niveau van ambassadeur vertegenwoordigd te zijn. Ja. Alleen heeft Suriname aangegeven daar nog niet aan toe te zijn. En dus heeft uh, de minister besloten, nou dan stuur natuurlijk een zaak gelastigde. En die kan zodra uh, Suriname het aangeeft dat, uh, dat het mogelijk is, als nog ambassadeur Ja, uh, maar zijn we die amnestiewet dan vergeten? Zeker niet. Uh, de, de, de, de Nederlandse regering heeft nog altijd dezelfde positie met betrekking tot de amnestiewet. Misschien is het even goed om te herhalen waar het ook weer precies over gaat. Ja. Uh, met de amnestie werd ingegrepen op een lopend uh, gerechtelijk proces tegen de verdachte van de decembermoorden. En dat is natuurlijk uh, een rechtsstaat onwaardig, dus tegen alle gerechtelijke, of internationale gerechtelijke verplichtingen. Je grijpt als politiek niet in een, tegen, in een uh, lopend uh, gerechtelijk proces. En dus uh, de positie van Nederland blijft dat het proces moet worden voortgezet. Maar wat is het nu op? Ja. Maar wat is er dan veranderd dat u daar nu wel aan de slag gaat... terwijl de vorige ambassadeur werd teruggeroepen? Ik bedoel, er is feitelijk toch niks veranderd aan de situatie rondom die amnestiewet? We kunnen niet vergeten dat de relaties tussen Nederland en Suriname... heel hecht zijn op vele niveaus. Tussen de verschillende samenlevingen bestaan er veel banden. Ik heb het gemerkt tijdens mijn voorbereidingen... toen ik in Nederland bezig daarmee was, iedereen die ik sprak... En vertelde dat ik naar de Suriname ging, die kwam er wel met een verhaal dat hij of gewerkt had in Suriname. Uh, die had een nichtje die al stage gelopen, of die kende iemand die onderzoek deed. Of yeah. uh, die was de partner van, van Surinamese afkomst. Zo dus vele terreinen zijn er banden. En ook is het Nederlands belang op het uh, uh, niveau van uh, de voor politie samenwerking uh, goed samen te werken. We, we, de lopen politie samenwerking. Yeah. Uh, op dit moment is er zelfs een, een missie uit Nederland van de politie ja. die weer gaat onderzoeken wat zijn de mogelijkheden om verder te, samenwer uh, sa te gaan samenwerken. Ja. Want ook doordat die landen zo verbonden zijn uh, is het uh, belangrijk, bijvoorbeeld. Uh, er zijn grote problemen op het gebied van drugscriminaliteit, witwassen, ja. uh, gewelddelicten. Ja. Dus als er zakelijk kan worden samengewerkt, dan moeten we dat zeker niet laten. Nee. Met, andere nee, dat, woorden, nee. met andere woorden, u zegt, uh, we waren even boos en verontwaardigd over die amnestiewet. Dat zijn we eigenlijk nog wel, maar de uh, belangen zijn dermate groot... dat we toch weer vertegenwoordigd moeten zijn daar. Het punt met dat amnestie, dat is niet gewijzigd, Maar we zien wel de mogelijkheden voor gewoon een, een betrokken en zakelijke relatie. Dat steven we steeds na. Ja. En die proberen we zo goed mogelijk in te vullen. Bent u al uitgenodigd voor een dansje met uh, Daisy Bouters? Ik weet dat hij op dit moment niet in het land is. Nee. Dus dat is niet aan de orde. Hij is de, heeft de benen genomen met het enige grote vliegtuig van het land, toch? Hij is in China. Hij is in China, dat klopt. Ja. Hij gaat daar, daarna nog door naar Nicaragua. Juist. Um, wat gaat u daar precies doen eigenlijk als um, tijdelijk zaakgelastigde ad interim? Ik ben uh, niet, uh, zeg maar, het verschil met een ambassadeur is niet, uh, niet groot. In de praktijk ben ik gewoon die chef de post, zoals dat dan ook heet. Ik leid de ambassade. Uh, ik moet zorgen voor uh, een goede vertaling van het Nederlandse standpunt uh, hier in Suriname. Ik moet uh, vormgeven aan die betrokken relatie die we nastreven. Uh, we hebben diverse activiteiten op, uh, op cultureel en sportief gebied. Uh, wat ik net al zei, die dingen als politie-samenwerking, dus de samenwerking tussen de Raad van de Rechtspraak in Nederland en het Hof van Justitie hier. Het Openbaar Ministerie wil hier uh, gaan samenwerken. Nou, daar ben ik verantwoordelijk voor om dat uh, mede te helpen vormgeven. Yeah. Wanneer mag u zichzelf ambassadeur noemen, of wordt dat dan weer een ander? Of komt hij er voorlopig niet? Drie vragen in één. Ja, dat is geheel aan Suriname. Suriname heeft aangegeven dat op dit moment er niet klaar voor te zijn. Zodra zijn signaal geven dat dat wel mogelijk is, dan kan ik als, tot ambassadeur worden benoemd. Juist, ja, met andere woorden, u bent een soort van kwartiermaker voor uzelf. Uh, nou ja, nee, de kwartiermaker, ik, ik werk gewoon al op dezelfde manier... Als een ambassadeur in de praktijk zal er niet veel, niet veel grote verschillen bestaan, denk ik... tussen ja. een huidige titel en de titel van ambassadeur. Daar had ik het net een beetje gekregen over dat dansje van Daisy Bouters... die inderdaad in China is. Hebt u al een afspraak met hem? Uh, want hij is natuurlijk toch de, de, de sterke, grote, machtige man van het land... Uh, die ook nog wel eens kritisch is tegenover Nederland. Nogal vaak, trouwens. Kijk, Nederland herkent uh, de president van Suriname Dat is een belangrijk punt. Dat is ook de reden waarom we hebben gezegd... Van, uh, we willen op het niveau van ambassadeur... En vertegenwoordigd te worden. Uh, maar dat is, betekent ik bedoel, we, we zien natuurlijk ook de persoon van uh, de president. waar we toch. Uh, het Nederland de, de nodige problemen heeft. Uh, Daarom zullen de contacten gewoon op, op functioneel niveau uh, kunnen plaatsvinden. als dat nodig is. Als ik als ambassadeur word uh, benoemd. zal ik mijn geloofsbrief aan de president moeten aanbieden. Juist. En dan gaat u niet zeggen, u wordt nog even, uh, u bent veroordeeld in Nederland bij Verstek, wanneer komt u eens langs? Of uh, uh, toch wel vrij vervelend dat u niet wordt veroordeeld vanwege die decembermoorden? Dat is uh, op dat moment. Ik bedoel, over het zeggen met maar, uh, de amnestiewet, zal ik uh, zeker ook met uh, de politiek spreken. Ja. Uh, maar goed, we moeten natuurlijk wel. Uh, ik wil de dialoog zo goed mogelijk inhoud uh, geven. Ja. Dus uh, dan moet je ook daarin uh, in de juiste toon en uh, timing kiezen. Ja, nou ja, dat lijkt me... Ik stel deze vragen uh, niet om vervelend te doen... maar omdat natuurlijk wel de kwesties zijn die op de achtergrond... in de relatie tussen Nederland en Suriname altijd een grote rol spelen. En hoe ga je dat dan gladstrijken als die situatie niet is veranderd... de pijnpunten blijven bestaan en tegelijkertijd ook aan de andere kant... die belangen zijn die u moet vertegenwoordigen? Nou, dus, kijk, de, de, de contacten met, uh, met de president... Uh, die zullen op het, uh, op het functionele zijn, het noodzakelijke niveau. Op het andere niveau uh, kunnen gewoon contacten normaal plaatsvinden. Ik zal met uh, alle ministers, meeste ministers, uh, regelmatig contact hebben... en daar ook gesprekken mee hebben. Uh, ik zal met mijn uh, collega's van uh, andere ambassades veel contact hebben... om ook steun te zoeken voor het Nederlandse standpunt... zodat zij ook begrijpen waarom waar, uh, wij uh, bepaalde posities kiezen... en zij dat ook eventueel kunnen steunen. Juist. Hebt u er zin in eigenlijk? Ik heb daar heel veel zin in. We zijn, uh, ik ben erg blij met deze, deze post. Ik heb er weer op gesolliciteerd en was dus ook erg verheugd dat ik hier naartoe mag. Het is voor mij de eerste keer in Suriname, maar ik uh, kijk er echt naar uit om hier de komende jaren te verblijven. En de eerste dagen zijn ieder geval zeer goed bevallen. Ik zou zeggen, ga nog even lekker slapen, want het is bij u midden in de nacht. Hartelijk dank dat u even voor ons aan de telefoon wilde komen daar vanuit Paramaribo. Graag gedaan. Ernst Norman was dat, de tijdelijk zaakgelastigde ad interim. En vast al een keer binnenkort ergens de komende jaren, de nieuwe ambassadeur in Suriname. Ranomi Chromo Vijjo. Van Jannefos. Nederland barst van het talent en van de ambitie.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 Ja, Nederland wil op sportief gebied tot de top 10 van de wereld gaan behoren. Om die ambitie zwaar te maken, moeten kinderen met talent... op steeds jongere leeftijd al intensief gaan trainen. En dat merkt ook de rest van de familie, ervaart verslaggever Marielle Beers. In januari besloot mijn dochter dat ze op wedstrijd zwemmen wilde. Het begon met een uurtje training per week. Maar al snel werd dat twee keer, drie keer en kwamen er ook wedstrijden bij. Ze heeft namelijk talent dat ze de trainen en zelf... Zelf wil ze maar één doen. Daar komt ze, Ranomi Kronomij Olympisch kampioen. Maar wil ik dat wel? Als moeder zie ik namelijk vooral ook die andere kant van de medaille. Bijna alle takken van sport uh, wordt heel veel verwacht uh, van een talent. 24 uur per dag, je moet eigenlijk alles voor die sport. En de rest is secundair, terwijl het eerder andersom was. Ik spreek af met Agnes Elling, sportsocioloog. Ze doet onder andere onderzoek naar talentontwikkeling. Nou ja, we hebben altijd een beetje te schuin oog gekeken naar, naar China of zo. Dat, dat was fout. Zo uh, zijn wij niet. Nou, en zo waren we ook zeker niet. Inderdaad, deed je erbij. En dat was, je moet vooral een, een echt beroep doen. Maar inmiddels is ja, toch Nederland mee met de rest van de wereld eigenlijk. En, uh, en willen we meedoen in de, in de top 10 uh... Uh, medailleambities. En dat betekent ook dat je uh, nou ja, op jongere leeftijd intensiever moet gaan sporten. Waar ligt die ondergrens? Uh, ja, kijk er zijn, bij, bij turnen doen ze dat soms op 8-9 jarige leeftijd al dat, dat kinderen 20 uur per week trainen. Ja, dat, dat is wel een, een uitzondering. En ik denk ook niet dat andere sporten daar naartoe moeten. In de dugout bij de Amsterdamse voetbalclub Zwift. Ik denk dat het effjes zijn, hè? Wat denk je? Ja. Samen met oud hockey international Ingrid Wolf. Toen ik begon was het heel spelenderwijs en leuk en was het allemaal niet zo groot en niet zo van de media aandacht was gewoon zoveel minder. En nu is dat echt anders. Haar zoon werd toen hij zo oud was als de jochies waar we nu naar zitten te kijken gescout door Ajax. Nou, dat was eigenlijk wel een hele grote schok voor mijn man en mij, omdat echt, ik geloof dat hij zeven of acht was toen. En um, wij ook zoiets hadden, huh? een voetballer, want we waren natuurlijk zelf ook hoekiers. En dat wij zoiets, ja voetbalwereld, ja, zo meteen wordt die profvoetballer. Ja nee, nou dat vonden we echt wel. En hoe gaat dat dan? En hoeveel? En is dat allemaal wel leuk, die voetballers? En toen is hij samen met uh, een vriendje ook, Van Heijn, die hier ook zit, uh, zijn ze samen naar die selectietraining gegaan. En uh, heeft uh, Karel Van Heijn het wel gehaald en Noah niet. Dus dat was tot groot verdriet van die twee mannetjes, dat weet ik nog wel hein. Toen moest ik als moeder ook wel een uh, traantje wegpinken. Want uh, Karel mocht met zijn vader en moeder naar de bestuurskamer. Dat weet ik nog heel goed. En Noah die mocht met mij naar beneden, naar de kleedkamer. Nou ja, toen kregen we ook te horen dat, uh, dat hij op dit moment niet beter was dan de jongetjes in de F1. En uh, dat hij gewoon lekker flink door moest gaan en dat ze hem in de gaten zouden houden. Dus dat was het eerste grote moment van teleurstelling eigenlijk. Twee jaar later is hij opnieuw gescout. En toen was hij er eigenlijk wel klaar voor en uh, zit hij nu voor het vijfde jaar in de ajax Ja, Mijn naam is uh, Hein Eiting. Toen mijn zoontje werd uh, gevraagd door Ajax om dat te komen voetballen, dacht ik van... Uh, ik vond hem erg jong, hij was net acht, meen ik. Ja, net acht. Ja, op die leeftijd ga je nog zoveel veranderen en, en doen. En hij speelde bij een hele leuke amateurclub in Amsterdam bij AFC. Erg naar zijn zin. En dan twijfel je of het wel nodig is om uh, zo'n jongetje uit zijn vriendelijke sfeer weg te halen. ...en in een toch wel relatief harde organisatie als Ajax uh, te laten voetballen. Dat lijkt me ook best moeilijk om dan jouw kind daar uh, af te leveren. Ja, ik kan me herinneren dat volgens mij zeiden ze... van ...op het moment dat uh, uh, jullie kind uh, op de toekomst is... ...in dit geval bij Ajax dan, is hij van ons. En dan willen we liever niet dat jullie je als ouders ermee bemoeien. Nou, in het begin denk je, nou, dat klinkt vrij logisch. Uh, die, die drie keertjes, dat moet wel lukken. Maar inmiddels uh, ga je naar vier, vijf keer trainen in de week. En dat houdt eigenlijk in dat, uh, dat je kind meer uh, op de club zit... ...dan dat hij bij je thuis zit. En, uh, Invloed zeg maar, in, de in, in, in, in zijn ontwikkeling sociaal en uh, ja, dat, dat raak je een beetje kwijt tegen die tijd. Wolf en Eiting zijn initiatiefnemers van de stichting MVO Sporttalent. Die staat voor maatschappelijk verantwoord ontwikkelen van sporttalent. En dat houdt eigenlijk in dat wij vinden dat kinderen niet altijd alleen maar moeten worden beoordeeld en bekeken worden als, als sporter, maar ook als mens. En je moet ze alle gelegenheid kunnen geven dat ze zich kunnen ontwikkelen naast het sporten. En helaas blijkt nog dat in die ontwikkeling te veel gekeken wordt naar, naar de sportieve prestaties. En uh, ja, daardoor denken wij dat een, een groot aantal sportkinderen het niet halen. Uh, dan wel dat ze als ze stoppen daar met een uh, wat minder prettig gevoel uit zullen stappen. Want de kans dat je het niet redt is ook vrij reëel. Ja, de kans is uh, meer dan reëel. Want het gros van de kinderen die op, op welke topsport uh, ook bedrijven uh, op jeugdniveau... Het is een zeer beperkt percentage dat uh, uiteindelijk echt op het allerhoogste niveau uh, gaat sporten. En op zich is dat niet erg, uh, zolang die kinderen dat van tevoren ook maar begrijpen. En gedurende hun ontwikkeling ook maar rekening houden met een andere sociale ontwikkeling in de school. Ja, weet je, je weet nooit of je het haalt en of je geblesseerd raakt. En dan is het toch wel heel lastig als je je ja, alleen maar gefocust hebt op het voetbal. En tot slot, hebben deze ervaren topsportouders nog tips voor een beginneling? Ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat zal eigenlijk altijd zo blijven, is dat je moet zorgen dat je kind altijd plezier blijft houden met het sporten. Dat je dochter gewoon altijd met plezier blijft trainen, dat het geen opgave moet zijn. En zeker als je jong bent, moet je vooral niet bezig zijn met uh, ik moet de beste worden, ik moet uh, de nationale selectie halen. En als ouder moet je ook absoluut daar niet te veel op hameren. Want dat wekt zulke hoge verwachtingen bij die kinderen. Dat is denk ik de grootste valkuil waar je als ouder en als jong sporttalentje uh, in kunt vallen. Door te veel uh, en te hoge verwachtingen bij jezelf neer te leggen. Morgen, wat doe je als je peuten van drie op violes wil? Ik ga altijd tot een grens. En dat leg ik die kinderen ook uit. En om te weten waar de grens ligt moet je er soms overheen. Dus ik geef vrij veel op. En dan wacht ik tot ik klachten krijg. Hoort u morgen dus, in het vervolg. Vragen en reacties zijn welkom via Nederland@kro.nl. Straks, Amerikanen betalen 50 dollar voor een bioscoopkaartje. Eerst nu het ochtendumeur, hier is Hans Bum. Gistermiddag, rond de klok van half twee, ging ik wandelen met Rex, mijn trouwe viervoeter. Dat diende twee doelen. De tweede was de volle maan die dan op zijn volst moest zijn. Zaterdagnacht was deze supermaan, zoals dit uitzonderlijke fenomeen aan het firmament heet, ook al te zien geweest. Hij is dan groter en helderder dan anders. De supermaan is eens per jaar te bewonderen, op of rond de langste dag, 21 juni. De afstand tussen aarde en maan is dan het kleinst, slechts 350.000 kilometer. De grootste afstand, bij de kortste dag, rond 21 december is 400.000 kilometer. Dat scheelt toch. Er gaan vele verhalen over de uitzonderlijke positie... als zon, aarde en maan op één lijn liggen. Eerst maar even de vaststelling dat je dan op de maan een aardeverduistering hebt. Zoals ik met een andere hondenbezitter besprak... die ook op zoek was naar de maan midden op de dag. We zagen het niet goed. Het was bewolkt. In de middeleeuwen werden slaapziekte en epilepsie toegeschreven aan de volle maan. Knolzelderij knolcelderij scheen een probaat middel. Dat hielp overigens ook goed tegen aanvallen van hekserij. Leuk toch? Die tijd van folkloristisch geloof... die teruggaat tot de prehistorie, het begin van de mens. Er zouden rampen moeten plaatsvinden. Resultaat van het effect van zon en maan op de getijden. Bij een supermaan krijg je super of supervloed. Wetenschappelijk is uitgezocht dat het verschil enkele centimeters bedraagt. Dus dat valt mee. Dan heb je maanziekte of lunatisme... waarbij de gevoelige mens door stemmingswisselingen wordt getroffen bij volle maan. Die relatie kent volgers, maar is nooit bewezen. De maandelijkse cyclus bij vrouwen, de maantijd, is een feit. Volgens astrologen is supermaan een zeer geschikt moment om beslissingen te nemen. Je bent dan enerzijds sterk geaard... maar anderzijds sta je ook goed in verbinding met je intuïtie. Ik ben blij dat het weer maandagochtend is... Want wetenschappelijk of niet, je weet het maar nooit met zo'n superman. Hans Beum was dat morgen in de aanloop naar de honderdste ste ronde van Frankrijk. Het ochtendtumeur van Maart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 Amerikanen betalen 50 dollar om als eerste aan de film WWZ... World, World War Z met uh, Brad Pitt te mogen. In Nederland betaal je nu net zoveel voor een blockbuster als voor een kleine film. En de vraag is, krijgen we in Nederland nu ook prijsverschillen in die bioscoopkaartjes? Net dus zoals in de Verenigde Staten. Filmjournalist voor NRC, Daan Alintzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg 50 dollar voor een bioscoopkaartje. Heb je dat al eens eerder meegemaakt? Nou, ik heb wel eens bijna 27 pond betaald voor de nieuwste Harry Potter in Londen... Waar dit dus al uh, sinds jaren een dag aan de orde van de dag is. Dat als je in het centrum van, uh, de, van de stad een film wil gaan bekijken. op, uh, op primetime op zaterdagavond. en dat is dus dan ook nog eens een keer een film die die week in première is gegaan. dan moet je daarvoor in de buidel pasten. En als je naar de buitenwijk gaat, naar een film die zes weken oud is. Yeah. betaal je minder. Dus dat het eigenlijk in Amerika zo is dat daar zogeheten flat rates voor bioscoopkaartjes zijn. is tamelijk uniek, want ik ben het vanochtend nog eens even gaan navragen bij de Nederlandse Vereniging van uh, Bioscoop exploitanten in Nederland, want ik dacht ook altijd in Nederland is daar net zoals met de vaste boekenprijs een, uh, een afspraak over, ja. maar in Nederland is er in principe ook uh, is het ook zo dat de bioscopen hun eigen prijs uh, bepalen en dat daar niet vanuit die NVB uh, centraal iets voor geregeld is ja. maar in Nederland zou je kunnen zeggen dat dan vraag en aanbod zich stabiliseren, want de bioscoopkaartjes zijn min of meer altijd iets tussen de 8 en de 11 euro in ja. Nederland. En als je er dan opeens 50 euro of 30 euro voor moet betalen... dan denk je dan niet dat Nederlanders gaan denken... nou, dan wacht ik maar even zes weken. Nou ja, misschien nuchtere Nederlanders wel. Aan de andere kant, je ziet het natuurlijk met heel veel andere dingen wel al. Met, als zodra er maar de schijn van exclusiviteit omheen hangt... een voorpremiere, popconcerten, theater, opera... kennen natuurlijk al veel langer zo'n uh, rangen-en-standensysteem... Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat als, het echt, als er een enorme hype ontstaat... of als je zoals dan bij deze film daar nog de posters en popcorn bij krijgt... want popcorn is tegenwoordig ook al niet meer te betalen in de bioscopen... dan is misschien 50 dollar opeens... Uh... ...is goedkoop. En je bent de eerste die het heeft gezien. Dus het is, ja, de markt creëert schaarste en daarmee uh, kan het de prijs opdrijven. Een soort van dinnertable dinner table ontwikkeling is het eigenlijk, hè? Wat je bij grote, uh, wat oudere sterren ook altijd ziet uit de Verenigde Staten. Kan je een tafel kopen, kun je met zakenrelaties eten tijdens een uh, concert? Nou ja, dat zou het kunnen zijn. En dat zou ook een manier kunnen zijn voor, voor bioscopen natuurlijk om... ...de dalende bezoekcijfers waar zich met name in Amerika momenteel heel veel zorgen over maakt... ...enigszins een halt toe te roepen, want dit alles is ingezet. Eigenlijk vorige week door een panel waren de twee grote blockbuster-specialisten... ...Steven Spielberg en George Lucas de toekomst van, uh, van de bioscopen bespraken. En ze ja. zeiden: de studio's investeren steeds meer in grote films... waar al het geld mee verdiend moet worden. Ja. En steeds minder in kleine films. Dus misschien gaan we er naartoe dat je dan voor die grote films... ook meer zou moeten gaan betalen als bezoeker. Eens kijken of het ons voorland wordt. Uh, Dana Linsen van NAC, ik dank je zeer. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, meer nieuws vindt u op kro.nl. En ze is weer terug van weg geweest. Uh, Naida in een gele bus. Goedemorgen. En dat klopt Sven. Goedemorgen. En de gele bus staat in een regenachtig Den Haag. Want vanuit Den Haag gaan we praten over het volgende wachtgeld. Ja, dat wachtgeld afschaffen of niet. Zijn het allemaal greijers of hebben ook politici recht op een financieel vangnet? Het antwoord. Als er een echt antwoord is, hoort u het zo meteen in lijn 1. Dit is Radio 1. Is nu het NOS-journaal van half elf. Naast mij, Dorot Meggens. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft zojuist gezegd... dat de toestand van Nelson Mandela kritisch blijft. Artsen doen al het mogelijke, zei Zuma. Meer bijzonderheden kon hij niet geven op de persconferentie. Want ik ben geen dokter, zei hij erbij. Zuma bezocht de oud-president gisteravond in het ziekenhuis in Pretoria. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, wil een systeem van tuchtrecht invoeren voor bankiers. En daarnaast moeten alle bankmedewerkers voortaan een eet of gelofte afleggen. Waarbij ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klant te handelen. Nu hoeven alleen bestuurders dat te doen. Steeds meer kinderen die naar de middelbare school gaan kunnen niet goed fietsen, zegt Veilig Verkeer Nederland. Het probleem zou vooral spelen in de grote steden waar kinderen op de basisschool steeds minder op de fiets naar school komen. CBS-cijfers laten zien dat het aantal dodelijke ongelukken van fietsende kinderen toeneemt. En Fouke Boy wordt de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Hij volgt in Deventer Erik ten, ha ten Hag op. Ja, ik was even weg. Die met de club promoveerde naar de eredivisie. Boy was eerder coach bij FC Utrecht. Het Saoedische Al Nasser bij Sparta en bij Cercle Blugge. Daar werd hij in Brugge in april ontslagen. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie, dus het noorden van het land is vermoedelijk vrijgegeven. Veel plezier nu met Naida in lijn 1. Het is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Goedemorgen vanuit Den Haag. Ja, en in Den Haag stemt morgen de Tweede Kamer over het voorstel... om de wachtgeldregeling voor politici af te schaffen... Volgens de publieke opinie zijn het greijers en zakkenvullers... al die bestuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling. Maar hoe terecht is dat? WW WWW krijgen ze niet? En voor oud-politici ligt het werk vaak ook niet voor het oprapen. Zijn we niet te hard voor onze volksvertegenwoordigers en bestuurders? Of is het terecht dat we direct schreeuwen dat het dieven en tuig zijn? Wat vindt u? Laat het ons weten. Bel naar 0800-1121... Of Twitter, hashtag lijn1, mailen kan natuurlijk ook. Lijn1 aapstaartje En als u mij en mijn gast wilt zien zitten in de bus, dan kan dat gaan naar de website van lijn1. Dit is lijn1. Money for nothing. We gaan het hebben over het afschaffen van de wachtgeldregeling hier in lijn 1 vanuit de Prinsessengracht in Den Haag. Aanwezig in de bus is socioloog en hoogleraar bestuurskunde... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En hij is gespecialiseerd in stedelijk bestuur Wim Derksen. Goedemorgen. Wim Derksen heeft een essay geschreven waarin hij uitlegt... waarom de wachtgeld behouden dient te blijven. Ja, en waarom, dat gaat hij zo meteen vertellen. Maar eerst aan de telefoon, eerste SP-kamerlid Ronald van Raak. Goedemorgen, meneer van Raak. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, u heeft een voorstel ingediend om de wachtgeldregeling... af te te schaffen voor alle politici. En daar wordt morgen in de Tweede dat Kamer valt. over gestemd. Waarom ja. heeft u uh, dit voorstel ingediend? Nou, ik zit er al een tijdje mee. Want als wij regels maken voor iedereen, bijvoorbeeld bij werkloosheid... dan gelden die niet voor onszelf. En ik vind dat als wij regels maken die goed genoeg zijn voor alle Nederlanders... dan moeten die ook goed genoeg zijn. Voor politici. Dus mijn voorstel is dat we voor politici ook gewoon de WW laten gelden. De wachtgeldregeling is een bijzondere regeling met uh, uh, bijzondere privileges. En uh, ja, daardoor zullen mensen telkens zeggen van ja, maar als u de wacht uh, de WW gaat verzoberen, uh, uh, waarom doet u dat niet voor uzelf? Dus u gaat het gelijk trekken? Ik ga het exact gelijk moeten trekken. Ja, dus de wachtgeldregeling voor politici afschaffen, voor politieke ambtdragers. Ja. En daar kan gewoon de WW voor gelden. En het, het belangrijkste tegenargument wat ik altijd hoor... is dat politici zo makkelijk ontslagen kunnen worden. He, dat je als politicus heel gemakkelijk uh, door, een, door de Tweede Kamer... of door een partij, of ja. door de gemeenteraad, of door de staat op straat kunt worden gezet. Maar dat is al gecompenseerd in de beloning. Want politici krijgen heel veel geld. Kamerleden, die verdienen zo'n 7000, meer dan 7000 euro in de maand. Ja. En daar, daar zit al een belangrijk deel van die compensatie. Want ja, waarom krijg je zoveel geld? Omdat het een ja. beetje een gevaarlijk beroep is. Dat we... je natuurlijk om politieke uh -huh. redenen kunt worden weggestuurd. Ja, en we weten aan de andere kant kun je stellen, en dat wordt ook vaak gesteld... dat als die Kamerleden zouden kiezen voor een leuke baan in het bedrijfsleven... ze veel meer kunnen verdienen. Dus daar viel, ja, valt ook nog over dus te niet twisten. Waar. Kijk, een van de redenen waarom... Oud-Kamerleden zo moeilijk aan het werk komen, is dat ze heel moeilijk juist aan een baan kunnen komen waar je zoveel geld verdient. Een van de redenen waarom Kamerleden zo lang in de wachtgeld blijven zitten, is dat ze veel moeilijker aan een baan op hetzelfde niveau kunnen komen. En ja, dat laat eigenlijk ook zien dat, dus wat dat betreft zou ik, dankzij de SP, is ook een sollicitatieplicht ingevoerd. Uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik zou dus ook heel graag willen dat, zoals alle andere Nederlanders... politici toch ook eerder een baan accepteren op een wat lager financieel niveau. Omdat dat nu juist het probleem is. Ze verdienen te veel geld om aan een gelijkwaardige baan te komen. Ja, en Stel nou dat morgen de meerderheid van de Kamer instemt met uw voorstel. Wat betekent dat concreet voor de politici? Dus dan is die wachtgeldregeling straks afgeschaft. In plaats daarvan komt de gewone WW. Wat betekent dat concreet? En dat betekent gewoon dat, net als bij alle anderen alle andere mensen politici uh, WW opbouwen, er komt een overgangsregeling, uh, we gaan uh, WW opbouwen en hier en krijgt exact dezelfde rechten als, uh, alle andere, als alle andere mensen. Er is wel een verschil met de ontslagbescherming natuurlijk, ja. omdat je als politicus uh, ja, om politieke redenen kunt worden weggestuurd, maar ik merk dat ja, de ontslagbescherming wordt ook steeds meer bezoberd. Er wordt ook steeds minder, dus uh, in die zin zie je dat burgers en politici steeds meer naar elkaar toegroeien. En zoals ik al zei, het gevaarlijk werk wordt hoger beloond. Nou, in zekere zin is politicus zijn gevaarlijk werk. Omdat je dus ook om politieke redenen soms kunt vertrekken ja. of moet vertrekken. Maar dat is dus al gecompenseerd in die ontzettend ja, hoge dat belang. heeft u duidelijk gemaakt. En hoe groot is de kans dat morgen de meerderheid uh, instemt met uw voorstel? Niet zo groot. Niet zo groot? Nee, nee, ik heb het voorstel al eerder gedaan. In 2009 heb ik het gedaan. Ik heb het al vaker gedaan. Ik doe het voorstel eigenlijk ja. iedere keer. Wie zijn als... er tegen? Wie zijn er tegen uw nou, voorstel? De, de, de, wie zijn er voor? <laughs> Dat is een betere vraag. Ik ben heel benieuwd wie er... U bent er wel voor. heel en, realistisch, ik moet ik even gehaald. zeggen, meneer Van Raak. Ja, maar kijk, ik heb in het verleden de steun gekregen van de Partij voor de Tieren. Ik geloof ook van de PVV heb ik steun gekregen in het verleden. Ik zal morgen kijken van wie ik steun krijg. Maar ja. ik vind het ook gewoon een principiële kwestie. De principiële kwestie is, als wij in de Tweede Kamer regels maken voor iedereen, moet je ook gelden voor onszelf. Ja, maar nu zegt u eigenlijk al van mij, nou ja, de vraag is, eigenlijk gaat u ervan uit dat u geen brede steun morgen krijgt? Nou ja, we hebben natuurlijk een debat gehad en daar er waren erg veel, uh, erg veel uh, partijen kritisch. Met name omdat ze zeiden van ja, maar politicus zijn is zo'n bijzonder beroep. Is zo bijzonder beroep. Ja. En volgens mij valt dat wel mee. En ja, dat politici gemakkelijker op straat kunnen komen. Ik denk dat, dat heel veel mensen denken van ja ik, ja, ik word ook heel gemakkelijk op straat gezet. Antenaren, uh, uh, chauffeurs. Meneer Van Raak, nou zijn er politici, collega's van u onder andere de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolsen. Die, die, al, die al zeggen van, weet je, die wachtgeldregeling hoeft van mij niet. Stel dat u nu weg moet, zegt u dat ook? ook al, dus als uw voorstel niet wordt aangenomen... bent u bereid om vrijwillig van, u, van die wachtgeldregeling af te zien? Nou, we hebben binnen de SP ook een bijzondere regeling gemaakt... die veel meer lijkt op de WW. Want het probleem is, als we afzien van onze wachtgeldregeling... is er voor ons geen WW-regeling. Dus ja. daarom heb ik ook het voorstel gedaan om onze wachtgeld onze bijzondere regeling, ja. in te ruilen voor de gewone WW. Want anders heb je helemaal niks. Nou ja, kijk, politici helemaal niks gunnen, dat, dat vind ik natuurlijk u, ook weer te gaan. En u zelf helemaal niks gunnen, dat gaat u ook niet doen? Nou ja, kijk, wij hebben binnen de SP een, een eigen regeling, een veel soberere regeling. En ja. zolang we nog niet gebruik kunnen maken van de WW, zal ik gebruiken van die regeling, die er heel erg veel op lijkt. Ja, en de rest gaat naar de partij. Uh, van de wachtgeldregeling niet. Nee, dat, dat, dat storten we terug naar de overheid. En naar de, uh, de schantkisten. Nou, netjes. Ja, dat doen we altijd heel netjes bij <gülhene> Goed. Nou Goed. Ja, ik, ik wou zeggen morgen heel veel succes. Maar volgens mij weet u zelf, uh, u klinkt al alsof u weet van nou ja, ik win hem morgen in ieder geval niet. Nee, maar ik denk in de toekomst wel. Want ja. toen ik in 2009 deze discussie begon, was er heel veel tegenstand. Maar ondertussen zie je wel dat de wachtgeldregeling heel erg versoberd is. Hij was ooit zes jaar. Nu is hij nog maar ruim drie jaar. En er is nu ook een sollicitatieplicht gekomen. Klap. Dat is ooit een initiatief ja. geweest van Jan Marijnissen. En voor gemeenteraadsleden is die al afgeschaft? Wordt die nou ja, in ieder geval voor afgeschaft? Voor gemeenteraadsleden zou die eigenlijk helemaal niet moeten gelden. Uh, maar sommige gemeenten hebben daar zelf iets op bedacht. Dus het is goed dat dat... Je ziet ondertussen wel dat die regeling veel meer versoberd wordt... en veel ja. meer gaat lijken op de WW. Nou ja, op den duur zal het uh, dan toch gebeuren. Maar dan is het veel logischer als je zegt van... nou, uh, politici zeggen nu zelf ook steeds meer partijen zeggen van... nou, die wachtgeldregeling, die, het is raar dat wij een bijzondere regeling hebben. Dan kun je zeggen, we gaan die wachtgeldregeling steeds meer aanpassen aan de WW. Maar dan moet je dat laatste stapje ook zetten. Dan kun je beter zeggen, dan doen we gewoon de WW. Ja. Omdat je anders toch telkens de discussie krijgt. Want telkens als de WD wordt gesoberd, dan, is, dan zullen burgers terecht vragen van ja, maar wat doen jullie dan politici? Ja. Wat doen jullie dan zelf? Goed. En wat u nu gaat doen is terug in debat. Want u moet weer terug uh, een debat voeren. Ja, we zijn nu <laughs> bezig met het geld voor de Tweede Kamer, voor de ramingen. En uh, dat is ook altijd een heel interessante baan. Nou, heel veel succes daar in ieder geval mee, Ronald van Raak. Dank je wel. Dank je wel, dag hoor. Hoi, hoi. In de bus, socioloog en hoogleraar bestuurskinderen, meneer Derkse. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van het voorstel? We hebben nu al eigenlijk gehoord: een grote kans dat het voorstel niet wordt aangenomen. Maar in ieder geval is een discussie aangekaart. Uh, een belangrijke discussie. Um, ik vind het in ieder geval goed dat uit het gesprek ook blijkt dat blijkbaar politici geen WW hebben. En dat het wachtgeld gewoon de weer weerregeling is van politici. Uh, het valt me op dat heel veel mensen dat niet eens weten. Die denken van wachtgeld, dat krijg je gewoon een soort zak geld. Dat krijg je mee omdat je blijkbaar iets leuks gedaan hebt voor de samenleving. Uh, maar het wachtgeld is gewoon de WW van politici. En de vraag is, uh, moet dat wachtgeld uh, uh, anders zijn dan een WW-regeling... En, en Van Raak die stelt, oké, okay, laten we het dan maar gelijk maken. Ja. Ik vind dat er voldoende argumenten zijn om het toch anders te houden. Maar het is in ieder geval goed dat uit dit gesprek blijkt... dat dus, eh, politici ook recht hebben op ww wachtgeld ja, maar u zegt WW slash wachtgeld. Van ze hebben geen WW, dus ze hebben ze wachtgeld. Maar in die wachtgeld van politici zoals die nu is... Hebben ze eigenlijk, die is veel gunstiger dan de WW die ik en u zouden hebben. Ja, dat is waar voor een deel. Uh, kijk, ik ben er voor, Als de WW versopert moet je ook de wachtgeldregeling versoperen. Dat is duidelijk. Uh, maar er is wel één groot verschil. Um, als een politicus, uh, bijvoorbeeld omdat hij verantwoordelijk is... voor wat een ambtenaar fout heeft gedaan... Um, waar die zelf eigenlijk niks aan kan doen. Ja. Uh, zo nobel is om op te stappen, te zeggen: Nou, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En dan staat iedereen te juichen en dan zegt: Goh, geweldig, dat is een goede politicus, dat is integer. Uh, in het voorstel van Verraak betekent dat dat de politicus niks meer krijgt: geen wachtgeld, geen WW, niks. Want die stapt zelf op. Dus ja. ik, vind, ik vind er een groot verschil in zitten dat je uh, politici uh, die zelf de verantwoordelijkheid nemen om op te stappen, ook nog steeds recht moet geven. Maar dan zou je nog kunnen zeggen... WW. dan maak je een... Nou, we hebben zo vaak zoveel uitzonderingen. We zijn het land van de uitzonderingen, kun je soms zelf stellen. Dan maak je een uitzondering voor politici... die opstappen... Uh, zonder ja, dat, dat, dat ze schuld hebben en iets. Dat, dat is het de, de wachtelregeling... Dat is de wachtgeldregeling. Dat is, de wachtgeldregeling is gewoon een uitzondering voor politici. Het is een WW-regeling, maar dus met, ja. met de mogelijkheid... Om, zelf, om, om politieke redenen op te stappen... en daarmee niet je recht te verliezen Maar hoe komt op het dan dat, om toch in die publieke opinie... en u zei het zelf ook al, wij toch steeds meer het idee hebben... dat wachtgeld, politici die gebruik maken van die wachtgeldregeling... dat zijn greiërs en zakkenvullers. Dat... Want een groot verschil is wel... als ik nu besluit om ontslag te nemen... en ik heb geen zin meer om in deze lij, lijn 1-bussen... Door het land te toeren in de regen, dan krijg ik geen WW, want ik heb zelf ontslag genomen. Ja. En de politici kunnen opstappen, omdat ze geen zin meer hebben, de, de druk te zwaar wordt, en ze of fout te maken en ze denken ik stap toch maar op, krijgen wel nog geld. Kijk, een politicus stapt in principe moet kunnen opstappen als hij zich verantwoordelijk voelt voor een fout die gemaakt is. Ik bedoel, dat is de essentie ja. van de politiek. Dus dat, dat, daar moet je dus een uitzondering voor maken. Ik bedoel, dat er altijd situaties zijn waarin het gewoon... dat je denkt, nou, had het nou gemoeten? Ja, ik bedoel dat geldt bij de WW ook, dat geldt bij de Bijstand ook, dat geldt overal. Um, het uw vorige punt is het heel boeiend... dat dus iedereen maar denkt, uh, wachtgeld zijn graaiers. Als je op internet uh, zoek, uh, wachtgeld en zoekgraaiers invult... Ja. dan krijg je uh, honderdduizenden hits... Uh, waar alles op één hoop wordt gegooid... Waar uh, coöperatiedirecteuren, ziekenhuisdirecteuren die te veel verdienen. Uh, en politici die, die maar wachtgeld krijgen. En niemand ja. beseft dat dat gewoon een WW-regeling ja, is. Ja, maar politici. Als, vijf, als we even kijken naar de cijfers. 25% van de wethouders in ons land. is voordat hun termijn van wethouder zijn afgelopen is. Ja. Uh, zijn ze al vertrokken ja. omdat ze niet geschikt zijn, het ja. werk niet aankunnen, et cetera. Die 25 procent van nou, de wethouders... Of omdat er gewoon een politiek conflict is. Ik bedoel dat, Die cijfers van die wethouders worden altijd mooi gepresenteerd. Ja. Kijk nou eens even naar de ministers de afgelopen tien jaar. Hoeveel ministers voortijdig zijn af, afgetreden, mm -hmm. eh, opgestapt, omdat het kabinet gevallen is. Omdat hoort bij de politiek... Dus daar hebben ze geen schuld aan, zegt u? Nee, politiek betekent ook dat een kabinet valt omdat op een gegeven moment de samenleving vindt. Uh, vertaald in de Fox-vertegenwoordiging... Uh, dat er een ander kabinet moet komen. Ja. Uh, en bij wethouders geldt dat er ook. Uh, het is waar. Er zijn ook wethouders die niet goed genoeg zijn. Zoals er ook soms ministers zijn die niet goed genoeg zijn. Mm -hmm. Maar uh, vergroot je nou de kwaliteit van de wethouders... door op een wat populistische manier over wachtgeld te praten... En, te, en, en ze als graaier niet, uh, ja. neer te zetten. Dan denk je dat je daarmee betere wethouders... Uh, Enthousiast maakt om het vak te gaan doen. Maar dat is ook mijn zorg. Hè? Dat je dus, het, het, het hangt een soort sfeer omheen van, van populisme, van ze graaien. Maar, maar hoe kunnen we dat dan Terwijl we, Dit, dit Want dat zijn is... hele belangrijke mensen voor onze samenleving. Ja, maar goed, als we horen, ik noem een voorbeeld van een wethouder uit Utrecht. Die heeft, wat was het? Gaat weg, heeft nog twee maanden voordat ze nieuwe banen heeft. Ja. Krijgt 14.000 euro en gaat op vakantie. Ja. ja, dat zijn ook niet de voorbeelden waarvan je zegt, nou. Door die nee, voorbeelden kijk, gaan we niet meer denken dat het geiers zijn. Maar de, de, of heeft ze gewoon recht op die 14.000 ja, euro? kijk, de toonzetting van 14.000. Bij de WW zeggen we altijd... iemand heeft recht op 70 of 80 procent. Bij wachtgeld tellen ja. we altijd het hele bedrag op... en zeggen goh, wat een zak geld. Ja. En die mevrouw krijgt gewoon 80 procent van haar uh, vorige inkomen. en We zouden ongelooflijk blij moeten zijn... dat ze na twee maanden alweer een nieuwe baan heeft. Zoals dus we blij moeten zijn als elke werkloze weer een baan krijgt. en Iedereen wordt gestimuleerd om een baan te nemen. Mm -hmm. En in één keer bij haar... Heet het in één keer, God, mevrouw, gaat er met wachtgeld van door. Die maar mevrouw heeft gewoon want, een nieuwe baan. Want hoe, waar komt dat beeld dan vandaan? En hoe kunnen we dat keren? Op dit moment denken we ook dat. U bent het met me eens. Op dit moment denken we wel politici die gebruik maken van hun wachtgeld. Grijers, zakkenvullers. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar dat beeld er is. Dat beeld er staat, toch? Ja, ja, daar ben da, ik me eens ja. Ik, ja. Ja, klopt, ja. Hoe kun je dat beeld dan? Uh, kunnen we dat beeld veranderen? En hoe dan? Dit is een, een, een wat. Uh, raar algemeen beeld in de samenleving... waarin we wat neerkijken. En dat wordt niet beter, dat wordt eerder erger. Denk ik neerkijken op politici. Als een stelletje... ja types die op ons geldt... daar maar leuke dingen zitten te doen. We kijken neer op heel... politici. Ja, dat, dat is nogal wat, als u dat zo stelt. Ik merk het zelfs op departementen... dat ambtenaren met een zeker idee neerkijken op politici. Dat is, dat is heel breed gedragen. En ik, ja. vind, het, ik vind het heel zorgelijk. Want kijk, Hebben wij dan zulke slechte politici... Voor een deel hebben dat, we dat? Dat, heb, ook. dat hebben we helemaal niet. Nee? Oh, dat is helemaal niet. Boel, kijk, ze staan natuurlijk enorm in de picture. En, maar we hebben natuurlijk fantastische politici. Moet je nou toch eens kijken wat er nu weer aan, aan kwaliteit in dit kabinet zit? Wat een ongelooflijk goede mensen. Ik bedoel, dat is dus. Uh, dit, dit, en, en wat voor geweldige wethouden ze soms hebben. En soms, soms zijn ze zwakker. Maar het, het, ze staan echt in de picture. En tegelijkertijd vergeten we dat natuurlijk. Het zijn wel de mensen die dus onze democratie bemensen. We, we willen democratie in dit land, godzijdank. Je ziet overal wa waar het toe leidt als er geen democratie is. Ja. En het is allemaal we willen democratie en, dat en vraagt intussen dat zijn we mensen... de mensen die we hebben gekozen. Daar hebben we geen eerbied meer voor, zegt u. Ja, we hebben, we hebben zeker een neiging om met Dedenen naar te kijken. En te denken, ach, die komen uh, geld, uh, geld vangen. Terwijl, ze, terwijl we allemaal weten, en dat zegt Van Raak zo net ook... het is uitermate moeilijk als je politicus bent geweest... om daarna weer een normale functie te krijgen in de samenleving. Want dat is gewoon een heel ander soort beroep. Je bouwt geen carrière op, je wordt Kamerlid. En ja, daar blijft het dan bij. Ja. Terwijl andere mensen een fantastische carrière kunnen opbouwen... met alle vaardigheden. Dus het, het, het, je doet nogal wat als je dat doet. Of offert je bepaalde opzichten op... En tegelijkertijd gaat iedereen zitten zeer... goh, je hebt, krijgt geld na afloop. Ja. Aan de telefoon hebben heb we hangen een provinciaal staatslid... Alfred Blokhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, weet u, ik, ik word altijd een beetje bozig... als er over politie wordt gesproken... Politie wordt ook gesproken alsof ze veel geld verdienen. Een provinciaal staatslid in Zuid-Holland verdient 700 euro per maand. En daarvoor moet hij twee dagen per week werken. En dan vervolgens uh, is het uh, afgelopen met het werk... Dan moet je terugzien te keren bij je baas waar je twee dagen per uh, week minder voor werkt. Dat lukt dus niet. En dat moet dus dan kennelijk moeten vervallen. Ik vind het, dat het daarover uh, politici, met, inderdaad uw, uw gast zegt het ook, met veel beden wordt gesproken. En dat gaat maar door. En ik vind het allerergste dat dat gebeurt vanuit onze eigen beroepsgroep. De SP doet dat, de, de PVV doet dat. Mm -hmm. Ik vind dat diep droevig, dat tast ook de uh, democratie aan omdat wij merken als politici, hè, over twee jaar hebben we weer provinciale statenverkiezingen. We zijn nu al bezig te naar, kijken naar kandidaten. Mensen willen dit dus helemaal niet meer op deze manier. Ja. En daarom word ik ook een beetje boos. En wat het me ook we nog opvalt is dat meneer Van Raak praat over verzobering van uh, de, uh, de wachtgelden. En vergelijkt met de WW. En zij zijn nu juist zelf tegen de versobering van de WW. Dus hij is ook nog eens een keer, uh, praat hij over zijn, in tegenstelling over zijn eigen verhaal. Ja, en meneer Blokhuis, dan even vragen aan u. Waarom kiest u er dan, kiest u er dan voor om voor die 700 euro uh, per maand en dan moet u. Uh, 700 hè? Nou, 700. Ja, 700. En voor die 700 moet u acht dagen per maand werken en kunt u dus uh, nou ja, nu ook niet echt carrière maken bij uw andere werkgever. Waarom kiest u er dan toch voor om provinciaal statenlid te worden? Omdat ik wil dat onze provincie er mooier van wordt en beter voor onze mensen die erin wonen. Daarom uit idealisme om het. Om de samenleving beter te maken. Om de mensen die uh, uh, achter me staan een stem te geven in de politiek. Daarom. Ja. En dan kijk... Dat is mijn doel. Ja. Oké, okay. dank u wel. Uw punt is duidelijk ja, gemaakt. Gedaan. Dank u wel. Kees Mos, goedemorgen. Wat vindt u hiervan? Nou, oh, ik vind het uh, hele gedoe over uh, wachtgeld en zo. Je kan heel simpel gewoon. Een politicus of een ambtenaar die in de wachtgeldregeling zit, gewoon kijken hoe lang die gewerkt heeft. En dan kan je de WW-regels op loslaten. Ik kan me nog een minister herinneren, die werd weggestuurd en die werd in één keer hoofd van de vuil ophaalt in Amsterdam. Want die klanten komen allemaal via via vriendje aan hele mooie baantjes. Als ik uh, bij mijn baas zeg van luister vriend, uh, je kop staat me niet aan, ik, uh, stap, uh, ik, ik hou er mee op. Dan krijg ik uh, geen wachtgeld, ga ik naar de social dienst krijg ik nog een strafkorting van drie maanden, voordat ik ook maar één cent beur. Mensen die, er zijn, lui in de politiek, uh, we hebben een voorbeeld van, ik meen de LPF, die mevrouw die had in één keer iets verzwegen over Suriname. Die is gewoon 2,5 uur in functie geweest. Een uh, heeft dit over. Uh, yeah. Belachelijk verloren. Zie maar die deugd, dan moet hij gewoon weg. En dan kan je wel zeggen, als hij zelf opstapt... dan laten we hem ontslaan door de Tweede Kamer of door de gemeenteraad. En dan valt hij gewoon in de WW-regeling. En ook het hele gedoe over van... ze zijn tegen de versobering van de WW. De WW is al jaren geleden versoberd. En die wordt steeds meer uitgekleed. Ik kan me nog herinneren dat je uh, een, een WW-duur had maximaal van zeven jaar... Op een gegeven moment werd er gezegd: Ja, maar je bouwt pas af, hij verleden op vanaf je 18e. Mijn ja. oom van mij is op zijn 14e begonnen in de bouw en werk aan, uh, als metselaar. Die was dus vier jaar betaald, voor die betaalde WW-recht kwijt. Iemand die naar de universiteit gaat op zijn 27e pas gaat werken en op zijn 31e werkloos wordt, die bouwt vanaf zijn 18e in één keer WW-recht op. Hij heeft nooit gewerkt. Okay. Ik vind het te zot voor woorden. Helder, dank u wel, meneer Mos. Terug naar mijn gast in de bus, meneer Derksen... De socioloog en hoogleraar bestuurskunde. Um, even naar de, de, de, de... U zegt wachtgeld voor politici. Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen... Nou, dat, is, dat is de WW van de politici. Nou is het zo als je een WW hebt... en bijvoorbeeld daarnaast nog een eigen bedrijfje wil beginnen... Of, uh, he, of, of wel of niet solliciteert... dat wordt allemaal goed in de gaten gehouden door het UWV. Die kijken hoe vaak solliciteer je... solliciteer je wel of niet echt, uh, verdien je erbij allemaal netjes bijgehouden. Hoe zit dat bij die politici dan? Dat kan beter worden bijgehouden, dat geloof ik wel. Maar ook daar, eh, de suggestie dat ze het altijd wel fout zouden doen, die vind ik onjuist. Ik ken politici, die ook, waar ik ook mee te maken heb gehad, die opdrachten hadden voor een departement. En die ongelooflijk secuur waren in het feit dat ze dus Wachtgeld hadden en dat ze dus als een opdracht kregen, dat daar goed voor betaald moest worden, omdat ze geen wachtgeld wilden hebben. politici zijn zelf, dat zijn niet alleen maar, dat zijn geen graaiers. Dat zitten heel veel mensen, zijn heel ja. veel rechtschapen mensen zitten ertussen die zelf ook denken: van ik moet niet te veel wachtgeld. Ja, en of ik moet niet te veel wachtgeld. Sommigen zeggen heel, ik moet helemaal geen wachtgeld. Aleid Wolfs, burgemeester ja. Utrecht, die heeft gezegd: ik hoef helemaal geen wachtgeld. Nou, dat, dat gaat mij dan nou weer te ver. Dat is een soort rechtschapenheid die. Met de ver gaat, omdat hij daarmee dus ook weer suggereert dat wachtgeld dus graaien is. Dat vind ik dus jammer van dit, dit gebaar van Olaf van Wolfson. Olaf ja. Wolfson is gewoon na zes jaar gaat hij opstappen en heeft dan dus gewoon recht op uh, WW. Hij heeft dan ongelooflijk zware functies gehad, heeft het dat niet helemaal goed gedaan, maar het is, is ook ongelooflijk uh, een, een afbreek, uh, afbreukfunctie is dat, afbreukrisico. Bedoel, dat je dan dus wachtgeld krijgt is logisch. Ja. Ik vind het heel jammer dat hij dus heeft gezegd van uh, laat dat maar. Dat suggereert dat iedere dus politicus... Dus eigenlijk werkt die dus, hij mee aan dat beeld? Ja, hij werkt precies mee aan dat beeld wat we zo net van de laatste uh, uh, gasten voor de telefoon ook al hoorden. Beeld... Die, die man kan het ook echt nooit goed doen, hè? Nee. Nee, ik, dat, ik, dan probeert hij het goed te doen. Gaat te te hij weer, zeggen, doe, gaat hij weer braaf doen. <laughs> Aleid, alsjeblieft, hou op met dit tot onzin. Neem, eh, eh, zorg gewoon dat je dat wachtgeld krijgt. Zolang je nog een andere baan hebt. Ja. En ik weet het dus zeker dat Aleid is... Eh, hoe oud is hij? 55? Een hele, hele capabele man. Dus die zal binnenkort weer een baan krijgen. Ja. Maar tot die tijd heeft hij gewoon recht op wachtgeld. Dus dat gewoon accepteren. accepteren. Even nog een ander voorbeeld. En iets wat ook veel stof deed opweien. Roel Robertson... Uh, 35, wat was het verhaal? Vier, hij was nog vier maanden voor zijn pensioen zat hij. En na vier dus toen hij stopte als politicus, had hij nog vier maanden zou hij pensioen krijgen. En in die vier maanden kreeg hij nog 35.000 euro. Daarvan werd gezegd, hij had gewoon dat moeten weigeren. Want na die vier maanden kreeg die man toch pensioen. Had hij moeten weigeren? Ik ik, ik ik ken de casus niet hoor, dus ik, ik, ik vind 35.000 euro in, in vier maanden vind ik... Uh, Even kijken. Uh, dat is, uh, dat die, is de commissaris van de koningin in, in, in, in Utrecht. Ja, Roel die... Robertson. Ja, hij, en hij, um, hij heeft toen gewerkt trouwens, Dus nee. dat hij heeft afziet van de ruim 35.000 euro die hij de komende vier maanden zou krijgen. Dus hij heeft gezegd over vier maanden ga ik met pensioen, die 35.000 euro die hoef ik niet. Um, ik weet niet hoe het nu ik is. Het het nu was even gewoon even hij maar even wil het wel, maar de, maar de SP en de PVV, ik moet even correct ja. zeggen... die hebben gezegd hij zou moeten weigeren. Dat is het. Ja, uh, Dat zijn ook typisch twee populistische partijen. Uh, het is tijd zo geweest, ik weet niet of het nog zo is... Mm -hmm. dat iedereen die met pensioen ging, elke ambtenaar hier uit al deze hoge torens... één maand eerder met pensioen moest, omdat ze dan veel meer geld meekregen. En dat was volstrekt normaal dat het gebeurde. En je, was, was, je was een dief van je eigen portemonnee als je dat niet deed. Uh, als bij een politicus is, dan is het meteen het andere geluid weer van. Dat kan niet, u krijgt te veel. Ik ken de casus niet van de, wat, wat hier aan de hand is. Uh, uh, maar maar ik, ook ik, hier is weer de discussie: ik, ik, ik, daar gaat het om. Moet iemand weigeren? En SP-PVV zeggen: je moet het weigeren. Ik, ik vind dat je de regels zodanig moet maken dat die eerlijk en rechtvaardig zijn. En ik vind dat je niemand uh, kan verplichten om iets te weigeren waar hij recht op heeft. Helder. Dank u wel. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Was het alweer. Morgen zijn we er weer. Een hele fijne dag.